Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Race Radio. Deze plaat. staat dit weekend op pole position. life doesn't give you what you're after.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 Leuke uitvoering hè, Ben ook van die, uh, ja. die plaat. Ja, dat is wel uitstekend gedaan. Ja, speciaal voor uh, de Grand Prix, hoor. De, de Pasadena Dream in En de inderdaad Grand Prix uh, versie van... Uh, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En uh, ja, in het plaatje hebben ze het over uh, via de trein naar Zandvoort. Heel goed idee, maar... Heel veel mensen hebben ook de fiets genomen. Ja. En daarom staan er ook heel veel fietsen op dit moment in Zandvoort opgesteld. Benno, het grote fietsstalling. Ja, uh, nou waar weet ik niet allemaal precies. Maar in ieder geval, dus ik heb duizenden mensen gezien op de fiets. En ik zat er middenin en het was allemaal, uh, nou eigenlijk heel gemoedelijk ging het eraan toe. Dus zeker, uh, zeker, uh, Ook zeker. omdat ze de, de, de snorfietsers en de brommers hadden ze gescheiden van de fietsers. Ah, uh, dat is een heel goed uh, idee. Dus uh, niet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 We terug naar de jaren 80. Van young Cannibals hoorde je. En uh, Johnny, come on. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en uh, van home gaan we weer uh, richting uh, Beverwijk. Uh, Benno, naar onze uh, uh, racecanner uh, Randall Lawson uh, toe. Ja, over naar studio op Beverwijk. Randall, uh, en lekker gezellig druk denk ik bij jou in de zaak met allemaal mensen. Kun je je even laten juichen. Moeten we even juichen hier met zo? Ja, even, ja, gezellig. Als ik sta op ben, dus je stout aan beneden bent, dan is het rustig. Dus die zou oh. in de winkel. Oh, je dus, <laughs> <Yep. laughs> We de een de werkplaats van de raceauto, want anders is het erg weg. Het lijkt ook wat slechter. Hier hebben we een betere, betere verbinding. Ja, okay. deze is, uh, nee, het is op tolken ook niet echt super, super druk. We hebben het vanmorgen heel druk gehad van mensen die echt in het circuit gingen. Ja. En uh, ik verwacht straks uh, na de kwalificatie dat er weer een hoop mensen deze kant op komen. En er moet nog een heleboel opgehaald worden. Dus het uh, ja, ja. gaat helemaal goed komen. He? Oké, okay, dus een feestje. En, ja, zo is dat. Zo is Krijg je nog wel, ondanks de drukte bij jou in de zaken, nog wat mee van het uh, alle gebeuren op het circuit? Nou, de tv aanstaan. Dus uh, ik, ik zie van, uh, af en toe, uh, kijken even snel over mijn schouder op een schermpje. Dus dat gaat gewoon door hier. En uh, dus dan komen nou weer een hoop uh, klanten aan mij toe lopen van de trap. Uh, nee, het is uh, ik, ik kijk hier en daar wel. Ja, ja absoluut wel. Ja, tuurlijk wel. Uh, hey, Samfort, kom. <laughs> ja. Kijken wat er gebeurt. Hè. En je hebt kijk. een kustenaar in de zaak staan? Ik heb het over Tom Stang in de, in de zaak staan. Uh, Tom, uh, die, uh, die had natuurlijk expliceerd bij mij. Ja. En uh, ik heb nu twee hele kleine jongetjes die staan met een heel mooi model, in de hand. die willen graag afrijden. Maar trouwens, we moeten ze even geduld hebben. Bij <laughs> ja, ja. uh, hey, Tom Zanger staat hier nu en die, uh, die staat hier met zijn prints en met z'n originele werken. Uh, we hebben voornamelijk ook natuurlijk wel uh, met uh, Max Verstappen. En uh, hij doet ook hele mooie dingen met uh, heel veel andere auto's. Maar ontzettend leuk werk. En Tom is uh, even een beetje aan het kijken van nou, misschien kan ik wel heel veel originele werken verkopen hier vandaag. Ja, ja, ja. Dat gaan we zien. Ja, ja, ja. Nou, en uh, ja, hoe kijk je zelf naar de kwalificatie die straks gaat beginnen om 3 uur? Ja, spannend. Ik heb uh, ik moet zeggen dat. Uh, uh, wat ik al zei, Ferrari en uh, ja, Mercedes zitten erbij. En Red Bull, uh, ja, die moeten nog aan het werk. Het gaat natuurlijk allemaal over, jongens, over, echt over tien en duizendste natuurlijk in zo'n kwalificatie. Ja. Uh, ik hoop, ik hoop natuurlijk Max op de eerste rij. En dan uh, hebben we morgen tenminste blije gezichten daar, in die duinen. En niet allemaal Zagereinige mensen. Want dat moeten we niet hebben tijdens de nee, kamp. Nee, nee, nee. nee. En, uh, maar ja, ik, ik denk dat het uh, heel erg spannend gaat worden. Het is okay. prachtig weer. Uh, oude auto's hebben, het is hier wel, wel, wel, ja, wel gelijk voor iedereen dagelijk, gewoon Dat is natuurlijk ook leuk.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 ik kan me nog van vroeger uit de tijd van Schumacher en de gevecht van Schumacher en Damon Hill. Ik had een heel mooie foto op de Hockheimring. Toen was daar gewoon een, een hele grote zee van alleen maar rood met Michel Schumacher fans. En er zat één Damon Hill fan met een Engels vlaggetje tussen. En, en dat stond alleen maar onder Brave Man. En dat, ik denk dat je, als je hier nu in die zee van Oranje of in een ferrari zusje, of in een mercedes gaat zitten... Ik zeg prettige wedstrijd.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 Duizend toe draaien, dan gaan die zeuren. duizend is duizend bekadering. Ga lekker trappen. <laughs> dus hoogste, ja, we, eh, eh, ik, ik word altijd heel erg moe dat al wat politieke eh, correctheid, want we moeten ook energiezuinigen en we moeten dit en we moeten eh, milieuvriendelijk aan het racen zijn. En, on en ondertussen rijden naar 400 vaklaars en Zandvoort om naar de bol neer te gooien. Dat weet ja. Niet, ik vind, ja, het zal wel. Ja, het okay. is, be <laughs> ja, ja, is een beetje Porsche. Die wil uh, toch zo uh, de Formule 1 in. Ja, ja nou ja, dat is, dat is nu ook zeg maar. Uh, de, het hele gebeuren met Red Bull, heb ik nu al begrepen.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 Wat ik zeg, het is zo verschrikkelijk veel politiek en dat uh, wat zo ver van de autosport staat en ik heb altijd visie jongens uh, gaan rijden gaan racen en uh, laat al dat politieke neus als een keer een beetje op de achtergrond komen en, uh, en uh, maar dat vind ik ook tegenwoordig van de rijders hoor uh, veel te veel politiek uh, waar zijn die rijders die gewoon zeggen hé hey, hij is een eikel, wat hij daar zegt kan niet <laughs> weet je ja. Uh, en uh, ja ik heb een klote auto nee, uh, we, we maken er een potje van je hoort het ze nooit meer zeggen en ik denk van ja dat is toch niet helemaal uh, ja, ja, ja. Uh, weet je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 nou, en Hamilton dat heel snel tegen Wolf zegt, zeg maar. Ik ook niet. Denk het ook niet. Nee, nee, nee, nee. He, nou ja, Hamilton is wel, he, de hè. De laatste tijd he, met uh, posts uh, op, uh, op Facebook dat hij lopend uh, richting Sanford uh, gekomen is. Had je die ook ja. allemaal gezien? Ja, of, nou, ik heb ik het zelf ook meegedaan op mijn Facebookpagina. Maar uh, weet je, dat vind ik humor. Dat moet gewoon Is, kunnen, is, dat is ook zo, is dat Dat is gewoon pure humor. Alleen heel veel mensen nemen dat dan weer serieus. Nee, onzin, humor. En uh, uh, de,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 voor ontwerpers. Nou, die geven die kleding niet gratis. En hij gaat ze ook niet gratis aantrekken. Dus ik denk dat de man meer een zakenmannetje is dan wij denken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En hij kan lekker op zijn bootje in Monaco zitten. En wij zitten nog steeds in heel ruggedinken hier in Monaco. Dus het gaat hem helemaal niet worden. Nee, hè? Zou je zien. Oké. Ja, toch? Heel goed, Renald. Nou ja, fantastisch. Dankjewel voor deze bijdrage. Ja, de volgende zitten we midden in de kwaliteit. Ja, ja, ja, ja. Dan worden er pentjes weten. Nou, ik ben benieuwd wat we allemaal te zien krijgen. Tot straks. Ja, dat hebben bijna P1 achter de rug als we hey, zometeen weer bellen. Yeah, okay. Ja, ja. ja oké. Okay. Randall ga... tot zometeen. Dankjewel okay, hè, voor dit moment. Doei. Hoi, hoi, hoi. hoi.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 Ik krijg er zo'n gevoel bij het dat het wel uh, bedrukkend uh, benauwd zou kunnen worden. Uh, zo uh, en dan...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 1 minuut 37. Ik dacht dat iemand op de deur stond tot, tot, tot tikken. ja, ja nou, zo klokt het ook. Maar eigenlijk. Maar goed, nee, het was al niet. Oké, was het niet? Ja, oké. 1 minuut 37. Ik heb wel veel, altijd veel respect voor mensen die uh, muziekstukken maken. Maar uh, singles maken of uh, van 1 minuut 37. Nou, dan denk ik uh, dat, dat doe je uit verveling. Uh. Ja, ben rapido weer uh, ja, ja, uh, thuis, om ja, uh, uh, we, dat, we, dat, we dat, zeggen.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 En morgenavond om 6 uur dan stoppen we er pas mee. Ja, even daartussendoor rust. Maar we gaan morgenochtend gewoon weer door ook.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 Ah, ik heb wel hard veel, hè die Tietzee. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik zit hier op de tribune zo'n uh, 50 meter voor de tas aan de bocht. Oké. Okay. En uh, ja, de speel is geweldig. Het is uh, uh, bijna uh, vol hier op de tribune ook. En uh, ja, ik moet zeggen, ik had wel een paar de ingang genomen. ik had uh, T2 genomen, maar dat is de hoofdingang voor het circuit. Ja, dat had ik niet moeten doen, ik stond in 4 uur. Ik stond een uh, half uur te wachten voordat ik er heen kon, Ik had natuurlijk gewoon twee, één moeten nemen aan de Boulevard. maar dat uh, doet maar toch wel. Maar iedereen wacht hier uh, voor de belangstelling op de... ...op een kwalificatie, gezegd Ja, nou zag ik jou vanmorgen ook... ...in de, in de studio van Race Radio, Hans. Uh, en toen uh, had je nog niks... Uh, ...oranjes aan. Uh, dat heb je... ...inmiddels wel gedaan, neem ik aan. Hè? Uh, nee, alles, nee, uh... Nou, ik heb het niet gedaan. Ik heb een tienersplog... aan aangedaan. Oh dat, oh, dat is ook nou, goed. Ja, met, met, met blauw-zwart-witte blokjes. Nou, ik ben niet de enige... ...die uh, niet in het oranje is. Uh, ik denk, uh, ik schat in een, zo'n uh, 60% in oranje... 20% in het voor van <laughs> En dan ook nog, uh, nou ja, Witte weet, weet ik het allemaal. Maar, uh, uh, ja, ik wel iets voor zon gedaan. En, uh, ja, nogmaals, de spelers is uh, hier geworden. Ja, als je dan uh, zeg maar uh, op zo'n uh, tribune... Er uh, bij... oh, wordt nog wat te uh, drinken aangeboden. Oh, oké. Okay, dus, uh, okay. uh, dan, moet, dan moet je aan het bier Ja, nou ja, uh, heel even uh, wachten uh, nog, want uh, wij uh, moeten uh, je uh, nog even één vraag stellen. Uh, ja, <laughs> als, ja, uh, uh, als je dan uh, inderdaad op zo'n uh, tribune zit, dan zie je die plekken uh, waar, waar je zit, zeg maar. Ja. Maar kan je ja. ook uh, de rest van het circuit volgen door middel van schermen die uh, rondom... Uh... Ja, er zijn uh, schermen, er zijn een heel groot schermen in de Tach en er zijn ook nog schermen neergezet, uh, precies tegenover ons. Dus je kan het wel volgen, je kan het, niet, je kan het niet lezen, want uh, die reddings zijn te klein. Maar goed, ik heb een telefoon bij me, dus ik zal straks nog een beetje één Dan kan ik het volgen, dus uh, dat is geen probleem. En uh, ja, je kan het allemaal redelijk volgen, uh, moet ik zeggen.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 Je maakt echt veel, meer, veel meer en veel en in dat Formule 1 waren, dat is wel duidelijk. Grappig hè, daar hebben we het net over gehad in, in de uitzending, dat dat uh, ja. inderdaad zo is. Want ik hoorde thuis hoorde ik die uh, Formule 1 ook niet uh, gisteren, nee, maar de nee, Porsches inderdaad. die hoorde ik wel. Ja, de Formule 2 ook uh, behoor, die rijden later in de middag nog.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 Het je geraakt eindelijk op uh, de autosport. Ja, ja. En in die tijd uh, spraken we elkaar regelmatig op het circuit... en uh, ook op deze manier live in de uitzending. Tenminste, toen stond ik zelf nog in de pitstraat. En Theo, ja, je was gisteren de allereerste artiest... die het uh, publiek mocht vermaken op uh, het circuitpark Zandvoort. Hoe was het? Ja, het was beter fantastisch. Ik heb het vorig jaar ook uh, mogen, mogen doen. Want toen belde onze, onze prins Bernhard op... zei: van Theo, wil jij, wil jij draaien voor De tijd hoe het draai als mond kreeg, zei ik al ja. Ik vond het echt zo ontzettend leuk. En het mooie van al is dat.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 ...moeten ze mij volgend jaar gewoon weer op dat tijdstip zetten. Anders gaat het helemaal mis, natuurlijk. Ja, wij vinden oh, het ook. Ja, ja, ja, ja. Het, het soort bijgeloven. Ja, ik, uh, ik snap het helemaal, Theo. Daar heb ik ook wel een beetje last van. Ja, en, eerst maar zien wat de resultaat is dan, uh, Theo, <gif> natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar heel eerlijk gezegd, jongen, ik zag Christi Qualifying en wat technische storingen en dingetjes... Ja.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 Ja. Dit is een van de mooiste banen uh, ter wereld. Ja, ja en, en ja, dan, ja, dan, dan, dan zit je eigenlijk genoeg mee, toch? Ja.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 Dat rechtserij is niet zomaar echt te stappen in de auto en we geven gewoon gas. Het is wel echt serieus trainen, trainen, trainen, trainen en hoop je erbij.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 En laten we hopen dat maximale minimaal op het, voordeel, en het podium eindigt... zal vandaag zwaar worden. Ja, ja, ja. Volk, ik zal het uit, uitwijzen, dus ik kan niet wachten tot ik op uh, de tribune sta. Ja, ja, snel naar binnen voor, voor, uh, voor de, we de kwalificatie. Mogen, we mogen nog niet naar niet binnen, want uh, oh. ze, ze zijn ons vergeten. Ik denk, ik heb Bernard even bellen. Oké, okay. okay, ja. ja. Je hebt <lacht> nog vijf, uh, vijf minuten, Theo, dus uh, <lacht> schiet op. Ik ga zo meteen rennen. <lacht> ja, okay. Rennen, rennen, rennen. Dankjewel, Theo. en graag tot de volgende. radio maken. Groetjes. Hoi, hoi. Dank Ja, dat ja. waren mooie dagen, hè waar Theo het over had. Ja, dat was heerlijk. Ja, zeker. Een wonderful days. Ja. Ja, zeker. We hadden hem net uh, live in de uitzending Mental Theo. Ja, hij heeft uh, als eerste opgetreden op het uh, circuit. En uh, ja had het over. Uh lekkere takken draaien, Wat hij daar de, deed de, de, en wat, wat publiek uh, leuk vond. Ja. Nou, dat is waarschijnlijk ook dit geweest. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, hij had het over de uh, oude rotzooi. Oude, dus, uh, nou, dit is, uh, <laughs> dit is inderdaad de oude rotzooi van, uh, van uh, Charlie Lonos en uh, Mental Theo en uh, inderdaad uh, Wonderful Days. Nee hoor, lekker. Voor die tijd was het ook lekkere muziek. En af en toe, als je nog echt in de stemming bent, is het ook echt wel lekkere muziek waar je op uh, uh, los uh, kan uh, gaan Ja en ik denk dat uh, deze muziek het ook heel goed doet uh, Voor een groot publiek En uh, als je lekker op de tribune zit En je, uh, dit komt uit, die speakers Als dan, je die uh, hele grote uh, box hebt weet ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je knoert er uh, ja, ja, ja, ja. Met zo'n erin speaker erin ja. en zo, uh, ja. Dus dan voel je de duinen trillen Dan hè? voel je de duinen trillen Inderdaad zit ja. je in je duintopje en dan denk je van Ho, oh, wat gebeurt mij nou okay, ja. <laughs> Nou ja We gaan op uh, naar het volgende uur, deze radio. We zeggen tot zometeen me feeling spicy I know that we don't speak the same language but I'm gonna let my body talk for me, talk for me. Hola, me I'm okay little miss girl got me feeling nice I know that we don't speak the same language so I'm gonna let my body talk for me Alma, yo quiero ver como ella lo Boom, boom, girl. Pista. Lo que sea. I like you, boom boom, girl. Just to put my girls on the hunt tonight. Got a feeling I'ma catch a wild one. And I know that I'm not typically a type, but you never had this kind of stimulation. Always on me. Do it myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing and I've heard. Some say you will love me one day, and I will. yourself to me